...gezegd dat hij de bank weer wil verkopen. Zalm verwacht dat hij bij ABN AMRO blijft. Hij zegt dat zowel de minister als de raad van commissarissen hem willen herbenoemen voor vier jaar. In de gemeenteraad van Arnhem zijn vragen gesteld over een discotheek... ...die jongeren onbeperkt drinken aanbiedt voor een vast bedrag. Jongeren konden in de vakantie op donderdag in discotheek The Level onbeperkt drinken. Jongens voor 15 euro en meisjes voor 12,50 Volgens de manager heeft de branche het al moeilijk genoeg en wordt het nog moeilijker als op 1 januari de minimumleeftijd voor de verkoop van alcohol omhoog gaat van 16 naar 18 jaar. In de buurt van het Yosemite Park in Californië krijgen duizenden mensen het advies om hun huis te verlaten. Sinds zaterdag woedt er een grote brand in het gebied rond het Nationale Park. De gouverneur van Californië heeft de noodtoestand uitgeroepen. In Yosemite zelf woeden nog geen branden. Het vuur wordt bestreden door meer dan duizend brandweerlieden. Dan nog het weer, vanmiddag droog en steeds meer zon. Het wordt 23 tot 27 graden. Morgen in het zuiden bewolkt en mogelijk wat regen. In het noorden zonniger en dan wordt het 21 tot 25 graden. Dit was het NOS journaal. Dit is Wijnald Zwaan bij de ANUB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam staat file tussen Naarden en Muiden. 5 kilometer. A9 Alkmaar richting Amstelveen. Tussen de Afrit Haarlem-Zuid en Knopend Padhoevedorp 3. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht.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 En dat is altijd heerlijk als je met elkaar hè, de, de misère ingaat of uitgaat. Dat weet ik nou niet helemaal zeker. En er is weer een lichtpunt, en dat wil ik u niet onthouden vanavond. De heer vannacht heeft vanmiddag nog verklaard... hij heeft het roer nu weer stevig in handen. En nou maar hopen dat er een schip aan vastzit. Laten we eerlijk zijn, we moeten vanavond eerlijk zijn hoor. Ik zeg de dingen ronduit, dat moet je niet kwaad worden, jullie mogen ook ronduit zeggen. Laten we eerlijk zijn, dit is geen regeren. Nee, dit is geen regeren, dit is schipperen na schot. En toen hebben ze, dat vind ik zo mooi, Dan moet ik nou eens aan denken. Nou, dus vannacht is hij twee jaar bezig. Toen hij pas kwam, toen schreven de kranten en zeiden de mensen, de kudde graas zonder herder. Nou... Ja, dat hebben ze wel geschreven, dat weet ik zeker. De kudde gaat zonder herder. Nou, nou, nou is hij twee jaar aan de gang geweest dan heb ik het wel gezien hoor. De herder neemt de kudde te grazen. Lang is dat wel. Ja, het grote, grote geluk is natuurlijk... Als, als, het geluk is met de domme zeggen ze wel eens... maar dat is bij vannacht niet waar, want dat is veel te veel. Nee hoor. Maar, maar het geluk is natuurlijk dat de grote tegenspeler in het CDA... Eh, eh, Eintjes is tijdelijk uitgeschakeld. Voelt u het accent op tijdelijk liggen? GELACH nou, dat is goed. GELACH hij is tijdelijk uitgeschakeld. Dat is natuurlijk... Angel mag de kamer dan niet meer binnen. Ik weet niet of dat ook voor eeuwig is. Maar wij zijn altijd zo goeier in Nederland. Hij moet weer wel een baantje hebben, weet je wel? En dan heeft hij nog een hoop nood op zijn zang. Het moet wel een bestuurdersfunctie zijn. Ik heb al gedacht, zou Lijn drie niks voor hem weten? GELACH Als die door de brug zakt zijn van trailergedonderd. Dat ja. is zo mooi, daar moet ik jou weer zo lachen. Hè? Wij zijn een typisch Nederlands volk. Wij waren laatst in Apeldoorn. Hè? Wij komen overal. Hè. Ja. Waren wij dus ook in Apeldoorn. heb ik me ontzaggelijk verwonderd dat ze daar heel serieus bezig waren... met de functie voor aantjes te zoeken. Geef u de raad, dat was geen flauwekul. Het is ook geen grap, het is de volle waarheid. Ze waren daar bezig, functie voor aantjes. En die hadden ze gevonden, ik had er nog nooit van gehoord... commissaris van de Echoput. <lacht> ik wist niet eens dat dat bestond en dat worden, dat wist ik helemaal niet. Maar dat kon niet, en ook nou op het mooie, dat kon niet, want de echoput, ik weet er allemaal niks van hoor. Maar, maar de echoput schijnt nu weer enorm in de belangstelling te zijn. En er komen smorgens vroeg al grote gezelschappen. En dan begrijpen ze natuurlijk, of hadden begrepen, dat die gezelschappen dan smorgens vroeg al in die put zouden roepen... Wie was er fout met de Germaantjes? <lacht> En dan zou Aantjes nog vroeger uit de veren moeten dan het gezelschap... ...om onder in die te gaan zitten en te kunnen roepen, menten! En als ik dat dan allemaal zie en als ik allemaal doordenk... ...dan denk ik, lieve mensen, waar is het nodig voor geweest? Al die waanzin, hè? professor Ludjong, professor Ludie Jong, ...man, ik zeer apprecieer, zeer apprecieer. Ik heb niet alles van hem gelezen, want dan... ...dan was ik nou al aan de derde. Ja goed wereldoorlog dan. Maar in ieder geval... Ja. Maar niet juist uit heb hebben de derde. Onafroepelijk, helaas. Dus lees het leest nooit uit. Nou, goed, in ieder geval. Maar ik kan me niet begrijpen waarom heeft die professor de Jong dat allemaal uit de doeken gedaan. We doen er niks mee. Heel verhaal van Aantjes was niet goed. En weet ik veel, er moesten we allemaal... Daarna kwam lunch aan de beurt. Er was ook iets verkeerds mee. Of met zijn broer. Dan laat ik even in het midden. En toen was hij ineens bij Prins Hendrik. Dat is toch een geschiedenis geschiedenisschrijver? Dat is je bureau opruimen. hè? Nee, nou, doen we nou lol, zeg. Op zo'n manier, als hij aan twaalf te delen is, komt hij bij Jacob van Beijeren. Ja. Waar ze die dure wel vandaan haalde. Ik denk van commissaris van Zond, anders begrijp ik het ook niet meer. Ja. En nu heeft een groot ochtendblad, ja, we moeten even gauw weer praten. Het is een groot veelgelezen ochtendblad. Het veelgelezen, veel gelezen, oh, u weet wat, dat is de tijd. En die hebben dan, ja. En uh, die hebben dan, nou het kind van uh, Prins Hendrik hebben ze dan opgespoord. Die is, het kind is 61 inmiddels. Ja, nou, het kind is 61. En nou is de regering bezig, want die is altijd bezig, terwijl we dat niet merken. Maar de regering, Nee, nee, nee. Nou de regering, is onze regering bezig op dat kind van Prins Hendrik op 30 april, toch ook op het Bordesbach. Nou, maar het wordt wel vol op het modest als ze zo doorgaat, hoor. Als, als, als, als de jongen aan de twaalfde deel is, kunnen ze beter het stadion afvuren, hè. Komelijke familie op de tribunes, een defilé op de Sintelbaan. He, dat is ook zo gek, dat is echt aardig, hè? Ga je, je gaat over die dingen langzamerhand nadenken, natuurlijk. Dan word je gedwongen, Maar nu ga ik eindelijk begrijpen waarom die prins Bernard... elk ogenblik op safari moest. Hij zocht zijn zwager. Dat <lacht> kan ja, niet allemaal. Gelukkig, eigenlijk, hè? Wel nou, gelukkig. Nou ja, weet je wat ik wilde zeg, Weet je wat ik wilde zeggen? Waar is het nodig voor dat we alles van elkaar wisten? We moeten niet alles van elkaar weten. Als je alles wist, als je hier niet meer naast elkaar zitten ook. Nou zitten jullie niet naast elkaar, maar goed, daar gaat het. Nou, jullie toevallend dan niet. Maar dat zou je niet meer kunnen stellen voor dat je van iedereen wist. Die is lid geweest daarvan en die heeft daarvan gezeten. En die heeft het toen opgezegd dat het heeft zijn broer voor hem gedaan, weet ik verder? Dan kan er niemand meer met iemand omgaan. Weet u wat ik wilde zeggen? zeg, daar moet je goed op letten. Ik zeg wel eens, wie onder de ossenstaart heeft gekeken, lust de soep niet meer. Take it the mic, Pour que je me sente blessé Les critiques qu'on me faisait me peiner et me blesser Mais tout ça c'est du passé J'essaie je de me ramonter Pour proquer la vie à pleine Tant Je fais selon mes idées Je vis mes envies pleinement J'ai bien essayé de changer De passer mes vêtements Rien ne changerait ces bénements puis important. Je pas envie de nourrir des regrets à garant. On ne peut pas continuer à exister en portant le lourd poids des remords d'antan. J'ai cessé de me lamenter pour la vie à pleine danser. Selon mes, idées, je vis mes envies pleines non, bien essayé de changer de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 modern voor jou. Ja, maar de titel is ook zo leuk. En als ik dan naar buiten kijk en ik zie die zon, dan is het heel toepasselijk. Want het, ja. li het liedje heet, staat in de top... Franse trop, top 40. Ja. En het is La Vie du Bon Côté. Dat het zoveel wil zoveel zeggen als Het leven aan de mooie kust. Nou, dat moet je nou, in het zandvoort zijn. Waarom moet zeggen ze dat het niet gewoon in het zandvoort. Ja, nou, ik zal, ik zal, zal ze vragen. Ja, je moet je doen? And no more inchy, biography, and no more dodgy, armour tree because it's all the time. It's time to head straight for the mills, it's time to live and have some thrills. Come along and have a, ball, a regular free brawl. Well, are you coming or are you waiting? Just so folks, and I'm off the plane. Hurry up before I faint, it's summertime. Well, I'm so happy. Oh, how I love to take a trip! I'm sorry, teach but skip a little because it's all the time. It's time to head straight for the mills. It's time to live and have some thrills. Come along and have a ball, a regular free for Oh, Well, go swimming every day. No time to work, just time to play. If your folks complain, you say it's summertime. Summer vacation is for romance Oh man, this child has me in a trance Because it's summertime It's time to head straight for the mills It's time to live and have some thrills Come along and have a boy A free-for-all It's summertime het is zomertijd, zomertijd, zomertijd, zomertijd, zomertijd, zomertijd, zomertijd, zomertijd, zomertijd, zomertijd, zomertijd, zomertijd, zomertijd, zomertijd, zomertijd, zomertijd, zomertijd, zomertijd, zomertijd. Het is zomertijd, zomertijd, zomertijd. Ik vind het zo'n leuk liedje. Ik heb hem wel vaker gedraaid, maar ik vind het zo'n leuk, lekker vrolijk liedje. Het gaat helemaal over de zomer en zo. Mary Hopkin met Tony Visconti onder andere. En het bandje dat noemde ze Hobby Horse. En Mary Hopkin kent natuurlijk allemaal van haar grote hits. Uh, Those Were The Days en Goodbye een vrouwtje, een dame uit Wales... Rust, die ontdekt is door de Beatles. Jawel. Dat ook nog eens een keer. Ontdekt... door Paul McCartney en die heeft ook een aantal... prachtige liedjes voor de geschreven. Um, it's summertime en dat is het. Het is zalig weer buiten, jongens. Heerlijk. Ik vind, dat we niks, vind ik vind dat we niks... mogen mopperen deze zomer. Nou, wij wel. We zitten binnen en het is buiten mooi weer. Ja, nee, maar dat doen, we, <lacht> dat doen wij... uit liefde voor, voor de radio. Ja, nee, dat, dat, is, dat, alles, is, dat is alles al, voor de radio. Dat is, dat is afzien, maar dat maakt niet uit. We hebben een aircootje, dus het is... Niet Net als, een, ja. als een, een cool zeewindje dan, zomaar. Nou, we halen het straks na twee jaar we wel weer in hoor. Ja? Ja. Nou, ga je gelijk naar het strand dan? Ontegen? Nou, kom eerst door het dorp heen en dan kijken we ook naar het strand gaan. Ja ja, nee, ik moet vanavond werken, dus ik moet gelijk naar huis. Maar nah, niet gelijk. Ik doe gewoon rustig. Gewoon. Ik heb geen zin om het haast. Heb je weer een snabbel vanavond? Ik heb weer een snabbel vanavond. Wat ga je vanavond doen? Nee. Ik ga vanavond een bruiloft... Uh... Opvrolijken? Ja, ik hoop het. <laughs> ik hoop dat het opvrolijker wordt. Uh, ja. Maar ik zit wel op een prachtlocatie. Het is wel een hele mooie locatie waar ik zit vanavond. Waar zit je vanavond? Ik zit uh, bij de Noordpier. In Velsen Noord. Zo. En dat, ja, dat is, dat is een hele mooie locatie. Dat restaurant heet See You. Dat is prachtig mooi. Uh, en, en daar zit je dus net... Uh, buiten de sluizen, zou ik maar zeggen. Dus je zit in, in de havenmond van de Muiden. Ja. Uh, aan de overkant dan. Aan de, aan de Beverwijkse kant, zou ik maar zeggen. Dus uh, als je Mars hebt, dan zie je daar een paar grote cruisers naar binnen komen. En al dat soort dingen meer. Dat is wel, het is een hele interessante, hele mooie locatie. Daar uh, kan u gerust eens dus een keer gaan kijken. Het is echt de moeite waard. Om daar te zitten alleen al, is het de moeite waard. Aan de kop dus, aan het begin van de Noordpier in Velsen Noord. Zeer de moeite waard. Het is geen reclame hoor, maar het is gewoon om even een, een hele leuke locatie... om daar op terras te zitten. Het is heel leuk. hè? toch? Ja, dat is goed. Oké. Okay. Daar heb ik trouwens een hele leuke anekdote nog over. Mag ik nog even snel? Nou, vooruit te maken. Op een gegeven moment kom ik uit Amsterdam in een klein zeiljacht. En de kapitein op dat schip die, die meldt even aan de sluizen in de muiden van... we komen er aan en wanneer gaat u schutten? Of zo heet dat dan geloof ik, het ja, vakjargon. Ja. Uh, over hoe laat gaat u schutten? Nou, toen zei hij over tien minuten. Nou, inderdaad, over tien minuten... Uh, Konden wij die kleine sluizen in. Komt dus er zo'n vent helemaal uit, die, uit dat kantoor daarboven. En die schreeuwt zo naar beneden. Heren. En wijst naar boven. Ja meneer. Wij schutten 24 uur per dag. Ja. <laughs> Ja. Dus toen werden we even terechtgezet. Ja. ja, want dat doen ze ook. Zodra er een paar schepen. Ze, ze, ze wachten wel even dat ze niet voor één schip. dat het hele bedrijf in werking zitten. Zeker niet als het om die kleine sluis gaat. Nee. Want dan, dan wachten ze even tot er een aantal verzameld zijn. En dan. Ja, het gaat 24 uur door, hè? Dat, al die sluizen naar Muiden. Het is interessant om daar eens te gaan kijken. En als u er nog nooit geweest bent, moet u dat beslissings doen. Want het is leuk. En je komt er ook vaak hele mooie schepen tegen. Want al die, die, die grote cruisers die, die naar Amsterdam moeten en zo. Ja, die die komen, er ook langs. die komen er ook langs. En als je dan geluk hebt, dan tref je er een. Yeah. En de sluiswachter maar draaien. Laat me ook naar de munnenk. Laat me gaan. Het zal je draaien. en Loop je weer bij mij vandaan. Ik kan je zingen van de liefde die ik niet kende zonder jou.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 Zeg hoor, dat is ons lief. Wat op kaartjes breidt, wat wordt geschald op ieder feest. Heel de wereld heeft er lol van. Leuk liedje vinden, dit draaien van Agda en de Munnik. En ik sta net in mijn lijstje te kijken van wat zal ik nou eens draaien? Ik denk, nou, nee, ik doe maar niet de Beatles, want uh, anders denken ze iedereen dat ik iets als maar de Beatles draai. Waar, waar komt meneer Vos mee? Mij... Ja. ja, ik ben een fan van het uh, TV-programma van Joris Lindsen. Hello, goodbye, dus ik denk la, laat ik de titelsong nou eens draaien. En van wie is die? Uh, volgens mij van de Rolling Stones. You say... een single was die in de tijd eigenlijk heel onopvallend uitkwam. Het was hey, hey, hey, dus een beetje hey, zo'n zo tussensingeltje waarvan je, ja... We hey, hadden net de Magical Mystery Tour gehad. Dat werd toen de tijd door heel veel mensen verguist. Het was helemaal niks. Vonden ze. Hey, la. Hey, la. Maar ik denk dat die mensen niet zo... Ik denk dat die mensen niet zo erg begrepen hebben waar het allemaal over ging. Maar uh, het was wel erg leuk. En uh, daarna kwam deze single. Dus uh, een lekker meezingliedje gewoon van Paul McCartney. Ja, dat, uh, dat is altijd goed natuurlijk. Uh, dit nummer is heel erg oud. Uh, Peter en Gordon hebben er een hit mee gehad. Maar dat is Just you van Buddy. know why? Why you Times you cry, denk mij ineens op een uh, nieuw item in ons programma. Lijkt me leuk. We gaan, we gaan een, nieuw, een nieuw item in ons programma doen. Het zwijmelmoment. In plaats van stof uit je oren plaatsen. Ja, in plaats van stof uit je oren. Ja, uit je oren. Nou, het zwijmelmoment. We gaan alleen nog iemand met een hele sexy stem hebben die dat gaat inspreken. Het zwijmelmoment. Het zwijmelmoment. Deze man baarde opzien in de tijd toen hij in het uh, een van de uh, programma wat door Sonja Barend werd gepresenteerd opkwam met een hakenkruis op. En Sonja was daar, walgde daarvan, dat zei ze dus ook. Verk in my baby. all the Hierna Joop. Uit Zandvoort Van onze razende reporter Joop van Nes Junior Ja ja Terwijl de racewagens Door het, de studio scheuren hier eh, Dames en heren en u net luisterde naar jaar Met het nummer ringen, ringen, ringen Hebben wij natuurlijk aan de telefoon Onze Joop Ja, mooie muziek Ja toch? Ons, uh... België, jawel. Ja. ja. Ik kan me dat nog herinneren. Ja, hij, hij was niet zo snel weg, vind ik. Het ja, stukje is zo mooi. Ja. Met die, met, met, met, met die, met die, met ja. die ja, Hij was afgelopen, ik kan daar kan er ook niks aan doen. Ja, jammer hè? Ja, hij is afgelopen en dan draai je hem weg. In de nog helemaal. Ja. ja. kan jou ook niet te lang laten worden. Het, het is niet anders. Hey, hoe <laughs> was het bij die brug? Was het een mooi gezicht? Hey, het was indrukwekkend. Ja, ja. Als je ziet wat voor materiaal daar is, dat is ongelooflijk. Uh, van die liggers en die zijn 28 meter lang wegen 38 ton per stuk ja ik heb ze die gezien Die gewoon op een vrachtwagentje gelegd nou ja speciaal wel en die gasten met die hele lange vrachtwagens die draaien gewoon achteruit de duin in dat is ongelooflijk. als je dat ziet dan... en dan staat daar een kraan van uh, mammoet en die komt 400 ton tillen waanzinnig so, so, gewoon en dan kunnen ze het op de millimeter gelijk neerleggen. Dus de eerste instantie staat er vijf millimeter naast. Dat wordt gewoon gecorrigeerd. Ja, dat is... Het is zo voorspoedig gegaan, dat dit is al klaar. De afgelopen nacht is de soms niet eens afgesloten geweest. Nee, ik zag het, ik ben er al drie keer doorgereden natuurlijk. Maar uh, ja, geweld met de bus. Het ja, ja, ja, ja. ziet er mooi uit. Ja, nou ja, goed. Ja, toch? Ja, ja vind, vind ik ook. Ik vind het wel indrukwekkend. Echt. Echt, ja, inderdaad, in dat is het, ook, dat is het ja. ook. Maar ja, het is nog niet klaar, einde van het jaar. Dan verwachten ze dat het helemaal klaar is. Er moet nog bij een van ander gebeuren hoor. De... Ja, ik zag vanmorgen vanuit oh. de bus al dat de, her de herten stonden te wachten voor het hekje of ze erdoor ja. mochten. Ja ja, ja, ja, Die willen het, die willen het. <lacht> <lacht> die hebben die leuke meiden aan de overkant gezien. Ja, sowieso. Ja, <lacht> maar vertel, wat heb je allemaal van ons? Nou ja, Ruud, dit wordt weer een heel leuk weekend gewoon. We beginnen in ieder geval morgen. Dan is er op uh, het de spot, watersportcentrum eigenlijk de spot, is er een hele, nou niet de hele dag, vanaf 4 uur, is er een surf and beach filmfestival. Dat doen ze nu voor de derde keer. En dan, uh, dan kunnen de liefhebbers kijken naar surffilms uit Hawaii, uit Amerika, Australië, noem maar op. En dat is ontzettend leuk. Het is gratis entree. Het begint om 4 uur en het eindigt om half twaalf s avonds. En dat is bij de spot en dat is aan het Noordstrand. Uh, naast, uh, ik denk zo'n beetje, nou, die, show, die kant op. Daar is dat uh, morgenmiddag. En dan hebben we morgenavond een uh, hele grote Tropicana Party. Dat is van uh, de, de Facebook uh, uh, pagina 40 Plus, About 40 Plus heet dat. En daar is morgenavond weer zo'n maandelijkse bijeenkomst. Het begint ook om 4 uur. En daar wordt dan uh, reggae, salsa en dance classics gedraaid. En het is bij Beach Club 10. Dus uh, vlak naast de Rotonde, daar is het vorig jaar ook geweest. Een groot succes geweest. Ga daar naartoe, ga lekker genieten van, de, van het strand en van, van de zon en van de muziek. Heel leuk om te doen. Ook de 24 en dat begint al heel erg vroeg. Om 7 uur ochtends, vanaf 7 uur ochtends tot 2 uur s middags, is er een rommelmarkt in Zandvoort Oud-Noord. Dat is rondom het Tenkatenplein. En de Potfrietenstraat, zo die kant op. Heel erg gezellig, altijd heel veel mensen die daar naartoe gaan om te verkopen, maar ook om te kopen. Om te kijken, natuurlijk ook. Geweldig. En dat is een initiatief van de buurtvereniging Soentje. Dat komt van het plan Zoentje, noemen ze zoentje. oké. Okay. En die doen ook de volgende dag nog iets. Dan hebben we een kinderspeeldag uh, uh, op het nk En dat is vanaf 11 tot 4. En daar kunnen alle kinderen van Zandvoort, maakt niet uit of je nou in de buurt woont of niet, kunnen daar ontzettend veel lol blijven. Er is ook waarschijnlijk weer uh, zo'n hele grote zee, glijbaan. Geweldig, ontzettend leuk. De kinderen moeten daar naartoe. 11 uur begint dat tot 4 uur. Zo. Dan hebben we op diezelfde, dan hebben we ook op zondag, hebben we het laatste uh, optreden in het uh, muziekpavillon op het Raadhuisplein. Uh, dat is misschien zelfs wel het allerlaatste, want uh, er wordt gefluisterd dat er volgend jaar geen subsidie meer voor is, om dat uh, voor elkaar te krijgen. Morgen treedt op Mark uh, Michello, Dat die heeft in het verleden, een, uh, vorig jaar geloof ik, of anderhalf jaar geleden, een een galerie gehad, ze tegenover het casino, Niemand die zingt, die is een entertainer, die doet van alles nog wat. En dat begint om 1 uur en het duurt ook weer tot 4 uur. Nou, dat is eigenlijk wat we uh, deze week uh, gaan doen. Ik wil nog één ding uh, wil ik even uh, naar voren halen. Eigenlijk twee dingen, dat is voor volgende week al. Ik, ik weet het, normaal doen we dat niet, maar ik wil het toch even doen. Vrijdagavond volgende week uh, staat worst uh, Jacket op in uh, Holland Casino Zandvoort. Het begint om 1 uur. Ga er naar kijken, ga lekker gokken, ga lekker eten. Als je, trouwens, als je daar een reserveert, dan moet je geen antwoorden betalen. Ook leuk, maar je mag wel gokken. Nou, geweldig. Heel goed initiatief. En dan krijgen we natuurlijk het, uh, ja, de, de dertigste, Ruud. Dat zeg jij wel wat niet. Nee, de dertigste zegt mij nou net helemaal niks. Ja, de dertigste. Dat is het, de voorloper van de 31 ste Ja, precies. Precies. Nou... Ja, jij kreeg met een xl wat wil dat zeggen allemaal nee. jongens van ons bestuur? Nee, ja, nee, dat is de maat van mijn t-shirt. <laughs> ja, dat zou je wel willen. <laughs> nee hoor, we zijn gewoon met ons lekkere bentje gewoon met z'n vieren. Um, Paul Bakker, Kees van de Laarzen, Cheryl Duif en ik. En onze speciale gast Sven Duif. Ja, dat is de toeteraar hè? Ja, nou, de zanger toeteraar hè? Ja, ja oké. Okay, ja. Hij, ja, ja. hij was er bij de... Hoe heet het ook? Bij de... Uh, Koning in de nacht. Okay, ja, ja, ja, ja, ja. Ik heb al zeer op zien treden bij jou. Ja, ja dat ja, komt. Het speelt lekker Sax. Helemaal goed, die jongen. Ja. Jongen knul nog. Dus, jongen vent nog. en uh, dan gaan we, Die komt erbij gezellig. En dan gaan we lekker swingen. En we gaan lekker de muziek spelen. Ja. En uh, de mensen die erbij willen zijn. Nou, je komt het. 31 begint om 8 uur op het Raadhuisplein. Jawel. En graden, ja, en er komen ook nog van die klassieke racewagens ja. geloof ik hè? Ja, een heleboel. Ja. Een heleboel. Je gaat zelfs twee rondjes door het dorp heen rijden, kan je nagen. Ja. En er is niet eens genoeg plaats om ze allemaal te stallen. Er gaat nog één groep je gaat direct terug naar het circuit. Okay. Ja, en het is niet anders, is het is helaas die grotere centrum. Nee. Het wordt een geweldig weekend met de uh, historische Grand Prix. Ja. Niet en uh, van dit weekend hebben we ook zo te doen, lijkt mij. Geniet ervan, zolang het nog mooi weer is. Zou, Zou ik zeker zeggen. doen. Goed ja, nou dan gaan wij, het, uh, ja. Met, hè, ja dat was hem, hè. ja ja ja, ja, ja, ja, ja. Nou, dan gaan wij weer muziek draaien, toch? goed. nou, je hebt nog twintig minuten, geniet er nog van. en uh, ik spreek je maandag weer. Uh, ik denk dat je ons maandag wel weer spreekt. dat is ongetwijfeld toch? Het wel. Ah, het zal het wel? zal het wel? oké. Okay. Jo, bedankt. joh, bedankt. graag gedaan. Soms haat je computers. <laughs> Daarom doe je ook de finieljaren op woensdagmiddag tussen ja, twee en vier. Ja, dat is zo lekker, lekker dan weer lekker, lekker gewoon wat anders, weet je wel. Dat je gewoon weer denkt van, weer even oude wits, die computers en schijzen er ineens mee uit met een mooi liedje. Maar ik beloof, u krijgt hem nog hoor, Paul Simon, want het vindt veel te leuk. Dit is zo... He? Sharp and the magnetic Zero The Magic Zeros Magnetic Zeros Alabama, Arkansas I do love my mom pa Not the way that I do love you Well, holy moly real life Girl, the apple of my eye Girl, I never loved one lie. Ain't nothing please me more than With a cigarette you thought was gonna be your last. I was falling. dat niet over me kan laten gaan meteen. Simon was dat Mother and Child's re Reunion en dat hebben we gewoon lekker nog eventjes gedraaid. Het begint, begint bijna te lijken op uh, Golden CFM, hè? iedere maandagavond van 8 tot 9, maar dat is uh, voorbehouden aan uh, Joop van Nes. Ja, tuurlijk. De echte. Maar het is wel verleidelijk om lekker die gouden oude te draaien. Dat nou, doen we even goed wel. We hebben daar mooie maling aan. <laughs> <laughs> nou, okay. nee, ik heb Joop wel eens gezien dan. Ik heb er huh? geen maling aan hoor. Nou, ik ken Joop. <laughs> Goed, nee, die... we, we, we, we, maakt allemaal niks uit. Jongens. Er zijn zoveel mensen die gaan we houden draaien. En jij hebt er nog één van? Ja, wij gaan naar echt vers van de pers. De nieuwste van Eros Ramazotti. Moderne muziek. Samen met zangeres Nicole Scherzinger. En dat is de vriendin van... Lewis Hamilton. Ja, ja. Komt ie. De vaste luisteraars weten dat het natuurlijk wel altijd van die vaste filmpjes is we zo, zo. Een beetje naar het nieuws aan het wandelen zijn en zo. Ik had er eigenlijk nog geen klaarstaan, maar nee, de funkswonden moet ik hem halverwege afbreken. Dus dat doen we niet. Ik had er ook nog uh, zeven klaarstaan. Ja. Maar ja. Yeah. Ja, maar ja, de klok is onverbiddelijk, Albert Jan, dat is niet anders. We moeten het toch eens een keer met die programma-leider over hebben. Ja. Maar goed, start om drie uur hè. Twee uur lang de Euro Breakdown ges samengesteld en gepresenteerd door onze collega Jos van Dam. Wat uh, CFM lunch betreft. Nou, uh, maandag weer. En ik hoop dat Anselen er dan ook weer is. Uh, weer gezellig. Ik vind het altijd gezelliger om eens twee te doen. Anders nemen jullie die de hond toch gewoon mee? Ik ben de gek, zeg. Hoor je constant geblaf in de uitzending. Dat moeten we niet hebben. Maar uh, dit was Zandvoort Lunch, CFM Lunch voor deze za uh, vrijdag. En uh, wij zijn er gewoon weer aanstaande maandag om 12 uur bij CFM. En uh, voor de rest uh, is het een beetje rustige week en dat is wel eens lekker. Want uh, er staat ons wel wat te wachten denk ik zo aanstaande zaterdag. No. Volgende week zaterdag. Als dus we dit weer hebben helemaal? Goed, we gaan eruit met die Average White Man Pick Up The Pieces. We rapen de stukjes bij elkaar en... We gaan uh, een ijsje halen. Of zo. Bedankt voor het luisteren. Albert-Jan, bedankt voor uh, het zijn van uh, het was weer een Sidekick. Het was weer een feestje, Ruud. Ja, toch? is ja. Toch altijd? Altijd leuk. Nou, jij bent er in ieder geval volgende week vrijdag weer Ik bij. Ik hoop het wel, ja. ja. En voor de rest, fijn weekend. Er is weer genoeg te doen. En uh, nou tot maandag. Het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 2 uur. Marjan Koekoek met het NOS-journaal. Rusland heeft Syrië opgeroepen VN-inspecteurs toe te laten tot de wijk in Damaskus waar deze week een gifgasaanval zou zijn uitgevoerd. De opstandelingen moeten de inspecteurs vrije toegang geven, zegt het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken. Minister Lavrov heeft gisteren gebeld met zijn Amerikaanse ambtgenoot Kerry. Ze zouden het erover eens zijn dat er een onafhankelijk onderzoek moet komen. Rusland zei eerder nog dat de aanval mogelijk een provocatie was van het gewapend verzet om het bewind van president Assad in een kwaad daglicht te stellen. De VN-veiligheidsraad deed eerder geen oproep tot onderzoek wat tot veel kritiek leidde. Minister Dijsselbloem van Financiën geeft vanmiddag een persconferentie over de toekomst van ABN AMRO. Dat zegt Topman Zalm. ABN AMRO werd genationaliseerd in 2008 omdat het voortbestaan van de bank in gevaar kwam door de kredietcrisis.